12 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Justitie onderzoekt hoe het kan dat gedetineerden in de gevangenis in heer Hugo Waard een feestje konden bouwen en daar beelden van konden maken met hun smartphones. Die toestellen zijn verboden in gevangenissen. De Telegraaf vertoonde de beelden gisteren. Feestende gevangenen zijn te zien in een keuken, klimmen op tafels en filmen elkaar, terwijl ze joelend door de ruimte lopen. Bewakers komen niet in beeld. Zowel de inhoud van de beelden als het feit dat ze gemaakt konden worden... noemt justitie onacceptabel. De gevangenis in Hugo Waard zegt dat er maatregelen zijn genomen.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 Bij de gasexplosie gistermiddag raakten tien mensen gewond. Kort na middernacht werd het laatste slachtoffer onder het puin vandaan gehaald. Hij is volgens zijn neef aan beide benen geopereerd... en het gaat naar omstandigheden goed met hem. Het Dagobert-Duk geldpakhuis in Lelystad is verkocht, meldt Omroep Flevoland. Het zwaar beveiligde pakhuis werd gebouwd voor de Nederlandse bank... ter voorbereiding van de komst van de euro. Eerst werd er voor miljarden aan euro's opgeslagen, die later werden verspreid. En toen de euro begin 2002 was ingevoerd... werd het geldpakhuis gebruikt om oude guldens op te slaan en te verwerken tot schroot. Het het duck pakkenhuis zal worden gebruikt... voor de opslag van pensioendossiers en archieven van rechtbanken... de Rijksarchiefdienst en de Koninklijke Bibliotheek. Dan het weer nog, bewolkt in wat regen, vanmiddag soms zon... maar ook buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, drie kilometer. Kost je ruim een half uur extra. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Slotermeer en Knoop het Koenplein, vier kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. En de vertraging ongeveer een kwartier. En door een ongeluk op de A7 van Zaandam naar Horen bij Purmerend Zuid. Vijf kilometer file. De linker rijstrook is dicht en de vertraging ook daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.